12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Niet één, maar twee babylijkjes gevonden bij Randwijk. Amerikaanse toenadering tot Birma en jagers tegen de nieuwe natuurwet van Bleker. Vanmiddag is er kans op regen, maar er zijn ook droge perioden met wat zon. Minder wind en het wordt een graad of tien. Vanavond en vannacht regenachtig, morgen enkele buien. In het weekend wisselvallig en veel wind, maar het blijft zacht ongeveer tien graden. Bij het Gelderse plaatsje Randwijk zijn vorig jaar niet één maar twee babylijkjes gevonden. Dat is vandaag bekendgemaakt na de begrafenis van de stoffelijke resten van de twee baby's. In september vorig jaar werd bij Randwijk in de uiterwaarden van de Rijn... een dode pasgeboren baby gevonden in een vuilniszak. En een maand later werd nog een doodvoldragen babytje aangetroffen. Maar het OM maakte dat niet bekend, want het riep te veel vragen op. Uit DNA-onderzoek is nu duidelijk dat die twee babymeisjes familie van elkaar zijn. Het OM denkt dat er een link is met Duitsland... maar onderzoek samen met de Duitse politie heeft niets opgeleverd. Buma Stemra-bestuurslid Jochem Gerrits heeft zich tijdelijk teruggetrokken... uit het bestuur van de auteursrechtenorganisatie. Want hij is in opspraak geraakt. Gisteren was er in het po een item. En daarin was te horen dat hij geld vraagt van een uh, componist... die bij Buma is aangesloten. Hij vraagt geld in ruil voor het vlot trekken van een conflict over de vergoeding. Het is heel simpel. Stel dat voor het totaal der rechten een bedrag, bedrag X wordt opgehaald. Dan gaat twee derde van bedrag X uh, gaat naar uw cliënt toe en een derde van bedrag X gaat naar mij toe. Ik zet Buma gewoon buitenspel. Ja. Naar mijn mening, er gaat geld komen, hoe dan ook. Er gaat geld komen, hoe dan ook. En dat zou gaan om een totaalbedrag van een miljoen euro en een derde zou dan naar Gerrits gaan. Frank Helmink is directeur van Buma Cultuur. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht u toen u dat hoorde? Uh, je kunt je voorstellen dat ik niet echt in, uh, in, uh, in keihard lachen uitbarstte. En wat dacht u echt? Nee, kijk, wat, uh, de, wat wij dachten, en dat is ook wel de officiële uitspraak vanuit het bestuur. Kijk, ik moet wel even hierbij aangeven dat het echt een bestuurskwestie is en dat zij woensdag bij elkaar komen om dit te bespreken zonder Jochem erbij. Uh, kijk, maar wat wij, uh, wat wij allemaal dachten, als dit waar is, dan gaat het hier toch wel om een, om een grove uh, vorm van belangenverstrengeling en dan kan het niet. Was het hem wel, op dat bandje wat u hoorde? Nou, ik herkende de stem wel als, uh, als de stem van Jochem Gerrits. Maar ja, je hoort ook dat erin geknipt wordt. En ik wil gewoon in ieder geval Jochem de kans geven om, uh, om, om zijn kant van het verhaal te vertellen. Uh, en ik is dan uh, namens het hele, namens Buma Stemra, namens het bestuur van Buma... Uh, uh, ik vind het heel verstandig van hem dat hij zich nu tijdelijk teruggetrokken heeft. Dus in ieder geval tot aan die vergadering van volgende week woensdag. Uh, en dan zal uh, het bestuur verder hierover discussiëren. Wat, sta, wat hangt hem boven het hoofd wat u betreft? Nou, wat, wat mij betreft, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ja, je, kijk, er zijn, er zijn maar twee smaken. Dat is of hij blijft zitten, of hij uh, komt niet meer terug als bestuurslid. Kan het zo zijn, uh, die componist die wilde dat hij iets regelde? Want er waren uh, muziekjes van hem op een DVD terechtgekomen. En uh, Gerrit zegt, nou, dat, dat gaan we regelen. Maar dan wil ik wel een derde. En uh, uh, twee derde voor jou, één derde voor mij, anders krijg je niks. Ik bedoelde die met één derde voor mij, niet gewoon voor de Buma, voor het algemeen? Of bedoelde die echt zichzelf? Nee, kijk, wat, wat, wat hier wel een beetje de, door het hele verhaal heen loopt is dat, uh, dat de verdeling een derde voor de uitgever, een derde voor de auteur en een derde voor de tekstdichter een hele normale verdeling is. Dus ik denk dat, uh, uh, dat hij als uitgever aan de telefoon zat met een, uh, met een, een aangeslotene van, uh, van in dit geval Buma. Ja. Dus die 1 derde is, niet, uh, is, niet het, uh, is denk ik niet eens zozeer het probleem. Het probleem is denk ik dat, uh, dat hier een soort van schijn van belangenverstrengeling is. Tenminste, zo wordt het wel neergezet in de uitzending van Polenieuws. Uh, en nou uh, ja, nogmaals, het is een bestuurskwestie. De bestuur komt al uh, woensdag 7 december bij elkaar en zal dit denk ik als eerste onderwerp bespreken. Dank u wel voor deze eerste reactie, meneer Helming, directeur van Buma Cultuur. De Verenigde Staten willen de diplomatieke betrekkingen met Birma herstellen. Dat laat minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton weten tijdens haar bezoek aan dat land. Amerika belooft Birma daarmee, ver, beloont Birma daarmee voor de hervormingen van de laatste tijd, zo heeft ze het tegen president Thein gezegd. I made it clear that um, he and those who support that vision which he laid out for me will have our support. As they continue to make progress, and that the United States uh, is willing to match actions with actions. De Amerikanen zijn voorstander van hulpverlening aan Birma. En er komt na twintig jaar weer eens overleg over het uitwisselen van ambassadeurs. De sancties tegen Birma worden nog niet opgeheven. Dat gaat pas gebeuren als Birma doorgaat met hervormen. So we're not at the point yet that we can consider uh, lifting sanctions that we have in place. Um, because of our ongoing concerns uh, about um, policies that uh, have to be uh, reversed Specifiek riep Clinton Birma op de samenwerking met Noord-Korea te beëindigen en meer politieke gevangenen vrij te laten en ook moeten er politieke en economische hervormingen komen. We want to see political and economic uh reform take hold and I told the leadership that uh, we zullen zeker de verhoging en de van de sancties. als we go forward in dit proces samen Het regime in Burma omschrijft het bezoek als het begin van een nieuwe relatie met Amerika. Het is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Nederlandse jagers die zijn niet tevreden met de natuurwet van staatssecretaris Bleker. En Bleker die wil de jacht meer regionaal organiseren, dus die plezierjacht waarbij je met uh, ja, je voorwieldraai vanuit het Gooi ja. naar Drenthe rijdt... Ja. om daar ook in een paar ochtenden ja, even goed te gooien. knallen. Dat type van jacht, daar, dat, dat wil ik eigenlijk een beetje inperken. En ik wil vooral dat de jagers en de natuurorganisatie in de streek zelf bepalen... hoeveel kunnen we er uh, schieten dit jaar, wat wel en wat niet. Marlies Koolthof is van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. En mevrouw Koolthof, die staatssecretaris wil niet meer... dat mensen uit bijvoorbeeld de Randstad dus in het achterland... eens een beetje komen knallen. Wat vindt u daarvan? Wij herkennen zeker de trend dat uh, met name terreinbeheerende organisaties... steeds hogere prijzen vragen voor het verhuren van de jacht. Uh, daarmee loop je inderdaad het risico... dat alleen mensen met een dikke portemonnee uh, het nog kunnen betalen... Uh, maar de fout die Bleker maakt, is dat hij eigenlijk die uitzondering uh, tot regel verheft. Wat er veel vaker gebeurt, is dit. Een zoon uh, groeit op in een bepaald gebied, gaat met zijn vader voor het eerst mee op jacht. En op enig moment krijgt die zoon in een andere provincie een baan uh, en gaat verhuizen. Maar komt wel een aantal keren per jaar komt hij terug bij zijn vader in dat gebied om daar te jagen. Dat wil niet zeggen dat die zoon niet meer betrokken is bij dat gebied. Hè. Dat is natuurlijk in feite waar Bleker bang voor is, is dat je... Mensen krijgen die hoge prijzen betalen... maar dan niets meer hebben met de streek waar zij uh, jagen. Dat, is, dat geldt maar voor een heel klein deel van de jagers in Nederland. Het overgrote deel van de jagers jaagt in een bepaald gebied... omdat ze daar van, van oudsher, bijvoorbeeld vanuit hun geboorte... Uh, met dat gebied verbonden zijn. En dat regionaliseren, wat Bleker nu voorstelt, daar ziet u niets in? Nou ja, in feite, die wilbeheer eenheden waar hij het over heeft... die zijn er al heel lang... Uh, en die regelen ook al heel lang de jacht ter plaatse. Dus wat dat betreft stelt hij niet zo heel veel nieuws voor. Uh, en waar we denk ik wel een beetje voor moeten waken... is dat we geen wetgeving gaan maken op basis van de excessen... of op basis van de uitzondering. Je moet natuurlijk wetgeving maken op basis van hoe het in de praktijk meestal geregeld is. En het beeld dat hij schetst van de man met de four-wheel drive... die vanuit het westen naar Drenthe trekt om daar een paar keer per jaar te gaan knallen... dat zijn de uitzonderingen. U zou veel liever uh, die, die grondeigenaren die hoge tarieven rekenen aanpakken. Ja, kijk, en laat Bleker wat dat betreft ook een beetje naar binnen kijken... want een van de terreinbeherende organisaties die de prijzen voor de jachtverhuur... in de afgelopen jaren toch wel behoorlijk heeft opgedreven... is Bleker zijn eigen staatsbosbeheer. Uh, dus als hij uh, wijst op vercommercialisering van de jacht... Uh, waar ook wij overigens als KNV grote bedenkingen bij hebben... dan moet Bleker ook bereid zijn om naar binnen te kijken. Dank u wel, mevrouw Koolthof van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Hoofdredacteur Henk Krol van de g vindt dat de politieke strijd voor de emancipatie van homo's is gestreden. Tijd is voorbij dat homo's voor dat soort zaken naar Den Haag moesten om dat te bestormen, vindt Krol. Hij wijst onder meer op de openstelling van het huwelijk voor homo's en meer recent op de plannen om weigerambtenaren te verbieden. Politiek gezien, juridisch gezien, zijn we, er, we moeten op een heleboel terreinen nog erg waakzaam blijven. En de acceptatie van homoseksuelen is nog steeds flinterdun. Maar echt de politieke strijd, het naar Den Haag oprukken om gelijke rechten te krijgen, die tijd ligt gelukkig achter ons. De homo is daarmee nog niet overbodig geworden, zegt Krol. Volgens hem heeft de homo tegenwoordig vooral een voorbeeldfunctie. En is die nodig om de maatschappij verdraagzamer te maken? Volgens Krol zijn er wekelijks gemiddeld vier serieuze meldingen van geweld tegen homo's. En er is het alweer dag 16 van de openbare verhoren door de commissie De Wit, de parlementaire enquêtecommissie die de bankencrisis van 2008 onderzoekt. Verslaggever Wilco Boom volgt dat allemaal in Den Haag. Wat valt vandaag op, Wilco? Nou, vandaag lijkt het wel de hamere vraag te zijn, waar was Nout welling destijds de president van de Nederlandse Bank toen ING gered moest worden? Verhoord wordt op dit moment Henk Brouwer, de directeur toezicht van de Nederlandse Bank. Het gaat over de besprekingen voor de tweede reddingsoperatie van ING, de bank had al een keer 10 miljard gekregen, maar dat bleek niet genoeg. Toen kwamen er dus besprekingen voor een tweede operatie. Ja, en was Wellink daarbij, vraagt commissielid Kozen Kaya aan Brouwer. En hij weet het niet meer. Ja. En was daar de heer Wellink altijd bij aanwezig? Uh, dat, dat, mijn herinnering laat me hier een beetje in de steek eerlijk gezegd. Want ik heb er ook over nagedacht. Of, of wanneer en of hij er nou wel of niet was... U kunt zich dat niet herinneren. Dat kan ik me niet precies herinneren, dat spijt. Ja, directeur Brouwer van de Nederlandse Bank weet dus niet meer... of zijn baas noud Wellink erbij was toen ING gered moest worden. En commissielid Kozakaya vindt het heel raar. Ze gelooft hem eigenlijk niet. En ze, ze wijst hem erop, het is toch een hele bijzondere situatie. Net als je eerste sollicitatiegesprek, dan weet je dat toch nog wel. Houdt ze Brouwer voor? Dit is ook zo'n hele bijzondere situatie, kan ik mij voorstellen. En u kunt zich niet herinneren of de heer Welling daar wel of niet bij aanwezig is... Ja, ik kan me niet zeggen, volgens mij is hij erbij geweest. Uh, niet altijd in de, de besprekingen van de, de teams die met elkaar spraken, maar aanwezig op de achtergrond. Op de achtergrond was en hij En wij aanwezig. spraken, en de heer Bellink is zelden of nooit feitelijk op de achtergrond, altijd op de voorgrond. Dus we hebben wel degelijk uh, uh, gesprekken gehad over hoe gaan wij hier nu verder. Ja, er werd toch een flink doorgezaagd het Ging over die tweede reddingsoperatie van de IEG. Onduidelijk of Wellink daar nou bij was bij die bespreking van de Nederlandse bank. Waarom is dat eigenlijk zo'n belangrijk punt? Nou ja, het ging weer om een uh, miljardenoperatie voor een bank die op omvallen stond. Die al een keer een lening van 10 miljard had gekregen van de staat. Een bank die bijna het hoofd uh, niet meer boven water kon houden. Ja, het zou toch wel heel bijzonder zijn als de president van de Nederlandse bank... dan niet bij die reddingsoperaties uh, betrokken is. Nou ja, morgen wordt Wellink zelf gehoord. Zit hij zelf in de getuim? Bij de commissie. Dus dit verhoor is een opmaat naar morgen en belooft bij voorbaat interessant te worden. Dan hebben we alweer dag 17. Wilco Boom, dankjewel. Het is 12 over 12, we gaan naar de ANBB. Kees Quax, goedemiddag. Jan, goedemiddag. Eén file staat in de regio Rotterdam op de A20, richting Hoek van Holland vanuit Gouda. Voor Ktoop in het Kleinpolderplein, drie kilometer. Dit zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Bij het Gelderse Randwijk zijn vorig jaar niet één, maar twee babylijkjes gevonden. Dat heeft het OM bekendgemaakt. De Verenigde Staten willen de diplomatieke betrekkingen met Birma herstellen. Er komt onder meer overleg over het uitwisselen van ambassadeurs. En de jagers zijn niet tevreden met de natuurwet van staatssecretaris Bleker. Ze willen de grondbeheerders aanpakken die steeds hogere tarieven vragen voor de jacht.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 Ja, bij RegioBank krijgt u altijd persoonlijk advies. Ga naar regiobank.nl voor uw lokale adviseur. Wij zijn uw bank. RegioBank. Als manager herkent u talent. Maar hoe brengt u kwaliteiten, drijfveren, schaduwzijden... en ontwikkelpotentieel helder in kaart? Het nieuwe GITP Talent Development Assessment... geeft u meer zekerheid over de match tussen medewerkers en uw organisatie. GITP. Haal meer rendement uit talent. Kijk op gitp.nl. Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl. De hele route naar dat ene moment, Olympisch Goud, was tot in detail geregisseerd. Als hoofdcoach gaat het er dan om dat je de regie strak in handen houdt... en specialisten aan je bindt waarmee je samen het team begeleidt. In het bedrijfsleven is dat eigenlijk niet anders. Ik ben Joop Alberda, volleybalcoach.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, schrijvers kunnen vanaf nu hun populariteit afmeten aan hun rangschikking in de sociale media top 50. Dat is een initiatief van Bertram en De Leeuw uitgevers. In het mediaforum 2 kezen: Kees Schaapman, oud-hoofd VPRO Radio en Kees Boonman. Die is politiek commentator en presentator en we praten onder meer over onze gerespecteerde heren en dames politici... die zich gisteren bogen over een belangwekkend agendapunt... namelijk het verdwijnen van het paard van Sinterklaas. Zelfs minister Opstelten vindt dat snelle actie is geboden. Ik zal als de wiede weerga een opdracht geven naar de politie in ons land... om het paard van Sinterklaas zo snel mogelijk op te sporen. In de Nationale Nieuwsquiz, Josien Wolthuis uit Utrecht... en wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar Nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, u hoorde het net ook al even in het Radio 1-journaal. Een opvallende scoop gisteravond voor Po-nieuws. gaat over een Buma-stemraadbestuurder, Jochem Gerrits. Die werd telefonisch geïnterviewd en uit zijn verhaal bleek... dat er met hem valt te onderhandelen over het uitbetalen van muziekrechten. In ruil voor een gedeelte van de opbrengst... wilde Gerrits zich best wel extra inzetten voor de belangen van een componist. Nou, intussen heeft bestuurder Gerrits zich uh, tijdelijk in ieder geval uh, teruggetrokken... En de directeur van Buma Stemra heeft dus zojuist in het Radio 1 gereageerd. Ik praat erover met po verslaggever Rutger Kastrikum. Rutger, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je hebt die reactie van Helmik niet gehoord, hè, begrijp ik. Maar jij uh, bent wel net bij dat kantoor van Buma Stemra geweest... om uh, wederhoor te laten uh, uh, plaatsvinden. Is dat gebeurd? Ja, ik heb denk ik uh, dezelfde boodschap meegekregen als uh, die, de directeur... Uh... Ja, en, en dat is dus kort en goed, ze willen afwachten op die bestuursvergadering en ja. Uh, uh, Nou ja, ze hebben ook nog wel wat bezwaar. want die Helming bijvoorbeeld, die zei van uh, is er niet enorm in dat interview geknipt? Nee, wij hebben vanmorgen de directeur ook al uh, gesproken en uh, hem uitgenodigd bij ons op de redactie om naar het, uh, want uiteraard je maakt televisie en uh, daar neem je altijd iets meer op dan dat je uitzendt. Uh, dat is niet zozeer uh, omdat we dat, dat ons dan beter uitkomt, maar gewoon omdat de tijd daar uh, niet voor is. Uh, dus daar is uiteraard in geknipt. Alleen uh, wat wij direct vanmorgen hebben aangeboden is om hem uh, met koffie te ontvangen op onze redactie... om uh, naar het de, naar, naar de ruwe materiaal, zoals je dat noemt, uh, te luisteren. Ja. Kijken. Want daar is, daar is wel commotie over. Ik weet niet of je de Twitter een beetje gevolgd hebt. Erik de Zwart, ja? uh, die Gerdens overigens goed kent. Uh, die zegt, ja, met knippen en plakken kan je iemand alles laten zeggen. Ja, een maffia maatje, Erik de Zwart. Dat zijn jouw woorden, Rutger. Dat zijn zeker mijn woorden. Nee, maar kijk, Erik de Zwart, dat, dat, dat, dat geeft nog maar weer eens aan... Hoe, uh, hoe, hoe dat dus werkt blijkbaar in die wereld. Het is allemaal oude jongens krentenbrood... allemaal vriendjes die elkaar afdekken. En Erik de Zwart is daar, daar gewoon eentje van. En die gaat daar gewoon schaamteloos uh, in mee. Terwijl, ja, natuurlijk ja, ja, kan Erik de Zwart zo ongetwijfeld weten... hoe televisie werkt, dat er geknipt is. Maar uh, wat ik ook vanmorgen ook op Twitter al heb gezet... is dat wij... Ik heb hem ook uitgenodigd overigens... Erik de Zwart, om ons op de redactie... Uh, uh, de beelden te, te bekijken. Ja. En dan mag hij zelfs zijn mascara ophouden. Jullie hebben uh, niet... Uh, juli, juli, dat zeg jij gewoon met, met hand op het hart. Jullie hebben niet antwoorden uh, zo geknipt dat het uh, uh, uh, lijkt alsof het zo is. Oké. Okay, uh, maar daarbij blijft het ook nog eens een keer. Want wat valt eraan te knippen? Het gaat erom dat het een, een man is die is uitgever... en tegelijkertijd bestuurder bij de Buma. en uh, uh, uh, met, Dus met twee petten op bij de Buma. En die dan via de achterdeur iemand aanbiedt om hard voor hem te gaan werken. Wat de Buma eigenlijk van zichzelf al zou moeten doen. Uh, uh, maar dan wil hij wel een derde. Ja, dat valt niet zo gek voor aan te knippen. Nee. En dat is ook wat jullie hebben willen aantonen. Dat deed je door middel van de zaakwaarnemer van die componist waar het om ging... om die, uh, met die met deze man te laten bellen. Waarom is voor die vorm gekozen? Want dit vond ik nou niet een hele sterke interviewer eerlijk gezegd. Nou kijk, het de, de punt is dat uh, de, de, waar het hier om gaat, Melchior is dat, uh, die krijgt geld, maar Melchior, Melchior Rietveld, die krijgt geld. Dat is de componist? Uh, dat is de componist, die heeft een, een financieel uh, uh, waarnemer. En die financieel waarnemer, die is anderhalve maand geleden benaderd door uh, deze meneer Jochems, uh, Jochem uh, Gerrits. Um, en die is door hem benaderd van, joh, ik uh, heb gehoord van jullie zaak, want daar hoort hij van, want hij is bestuurder. Daarom is hij waarschijnlijk ook bestuurder, omdat hij dan lekker dicht bij het vuur zit. Mm -hmm. En hij uh, neemt contact op, oh, uh, maar niet als bestuurder van Buma, maar als uitgever, zondernemer. Uh, uh, en hij zegt, joh, uh, uh, ik hoor dat Buma niks voor jullie doet of dat ze laks zijn. Ik uh, ga dat wel doen en ik kan dat wel, maar dan niet als bestuurder. Maar als uitgever, ja. dan wil ik wel een derde van de onbrengsten. Ja, ja dat, kijk, en toen hebben we ervoor gekozen om... Dan, ik had ook kunnen bellen, alleen dan gaat zo'n man natuurlijk ja. niet, uh, niet u mee. En, en we hebben hem uh, daarin wel laten geloven... dat, dat, dit, uh, uh, inderdaad, nee. dat de waarnemer, zaakwaarnemer wel geïnteresseerd was nog in het aanbod. Ja, snap ik. En die Gerrits wist ook niet dat het werd opgenomen, natuurlijk. Nee. Nee, nee dat, niet. dat vond je in dit geval ook niet nodig. Ik bedoel, in dit gevoel heiligde het, uh, het doel de middelen. Ja, ik vind de vraag alleen al hilarisch eigenlijk, want dan denk ik, in voor eeuw leef je dan? Want uh, uh, zo gaat het helemaal. En wil je dan iemand die corrupt is, wil je die dan netjes toestemming vragen? Zou je even nee, in ons telefoonsprek willen bevestigen ah. dat je corrupt bent? Hij heeft zich uh, tijdelijk teruggetrokken. Ik begrijp dat, uh, dat uh, in de bestuursvergadering komende week uh, wordt daarover gesproken wat ze met hem verder aan moeten. Uh, GroenLinks heeft Kamervragen gesteld. Nou, ja. Po staat weer op de kaart Rutger. Is weer even gelukt. Ja, ga je er nog op door vanavond of niet? Jazeker, en niet alleen vanavond. <laughs> Oké. Okay. Nee, ik bedoel niet met po-nieuws, maar met over dit onderwerp specifieke onderwerp komt er vanavond een vervolg. Ja, nee, Oké, dat, ik, dat okay. ik ook. Nee, Kijk, wat, wat ik vind is dat uh, Buma Stemra is echt. Dat kan zo verhuizen naar Italië of, of Rusland. Het is de allergrootste maffiabende die er bestaat. En als wij daar op wat voor manier dan ook uh, iets kunnen veranderen, uh, dan zullen we dat zeker niet nalaten. Goed zo. Dankjewel dat je even aan de telefoon kwam. Jo. Hoi. hoi. TV-kantine de movie. Wellicht wordt dat de naam van de bioscoopfilm... die Carlo Boshart en Irene Moors willen maken... op basis van hun succesvolle tv-programma. Boshart en zijn vriend Herald Adels, die alle teksten schrijven... voor de tv-kantine, die zullen zich ook buigen over het scenario van de film. En dus kunnen we straks op het grote scherm allerlei typetjes zien... zoals bijvoorbeeld Mark-Marie Huibrechts en Kim Holland... aan de tafel bij DWDD. Ja, van toen word ik er best gek van hoor. Dan zit ik daar met de cappuccino en dan praat hij maar. En dan zit ik daar dan en dan praat hij en dan praat hij en dan praat hij en dan en denk me altijd. Ja, Zullen we even de uitzending voor vanavond doen? Hè? Dat is Matthijs van nieuwkijk helemaal niet. Dat is gewoon uh, Carlo Bossart of Paul Groot. Hij lijkt ja. niet eens op Matthijs. Daar, daar gaan we weer. Overigens begint morgen een nieuwe serie van de tv-kantine om half elf op RTL 4. Van nieuwslezers wordt aardig wat improvisatietalent verwacht. Wat er ook gebeurt in de wereld, de nieuwslezer blijft altijd cool. Brian Williams van NBC Nightly News liet deze week dan ook zich niet uit het veld slaan. Toen hij het brandalarm in de studio afhoorde gaan. En meteen aan het begin van de live uitzending gebeurde dat. Voor al de bankrupties we've covered in this grim US economy, this one gets your attention. We have an announcement going on here in the studio. Tom Costello, we should advise our viewers, there's no danger to us. We'd love to make this stop. Why don't you take it from our Washington Bureau? Blijft natuurlijk de vraag of er nou echt brand was uitgebroken... of dat het gewoon een oefening was. Topgear presentator Jeremy Clarkson kreeg gisteren de lachers op zijn hand toen hij in een BBC programma zei dat de stakende ambtenaren wat hem betreft moeten worden geëxecuteerd en dat voor de ogen van hun familie. Clarkson vroeg zich af hoe de ambtenaren durven te staken met hun vette pensioenen. I would take them outside and execute them in front of their families. I mean how dare they go on strike when they've got these gilt edge pensions that are going to be guaranteed while the rest of us have to work for a living. Nou, het was vast en zeker komisch bedoeld, uh, volgens goede Britse traditie. Een beetje understatement ook wel. Uh, maar uh, de leiding van de BBC denkt daar heel anders over. De Britse omroep heeft excuses aangeboden voor de opmerkingen van Clarkson. Afgelopen vrijdag zijn de CAO-onderhandelingen voor Dagbladjournalisten mislukt. De werknemers en werkgevers zijn niet nader tot elkaar gekomen. Op dit moment is er een bijeenkomst in Amersfoort... om te kijken wat er verder moet gebeuren. Aan de telefoon is Mark Vis van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Mark, goedemiddag. Goedemiddag, Heure. Even terug naar vrijdag. Waarom zijn de onderhandelingen uh, stuk gelopen toen? Nou ja, er is uh, lange tijd onderhandeld. Ze zijn om uh, half twee uh, begonnen. En uiteindelijk om uh, kwart over twaalf uh, uh, hebben beide partijen de conclusie getrokken dat, uh, dat er geen overeenkomst uh, te sluiten was. En toen is dus besloten om uh, weer terug te gaan naar uh, de diverse achterbannen, zoals dat mooi wordt genoemd. Ja, vroegen jullie te veel? Nou, dat denk ik niet. Ik uh, denk dat het meer, en de, de, de, de boosheid die we ook op al die krantenredacties zien, uh, zit er meer in het voorstellenpakket van, uh, van, van de werkgevers. En waar zit dan de pijn met name? Uh, ja, op het risico af dat uh, meneer Klarksen daar dan ook een mening over gaat hebben. Uh, <lacht> het gaat om pensioenen namelijk. Uh, werkgevers hebben uh, voorgesteld om de minimumpensioen CEO zoals die in het dagblad geldt, uh, uh, aan de kant te schuiven. En het wordt dan alleen nog maar uh, te varen op de pensioenwet. Het gaat om uh, afschaffing uh, van uh, een auteursrechtvergoeding. Uh, en het gaat om een uh, heel minimaal uh, loonbod dat is gedaan. Uh, in combinatie met dat er de afgelopen vier jaar al stilstand en dus achteruitgang is geweest. Ja, Want die dagblad CEO staat over het algemeen als, als goed bekend. Uh, het wordt wel eens gezegd dat zijn de grootverdieners van de media. Is dat terecht? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, de, de gemiddelde dagbladjournalist uh, uh, zeker niet uh, uh, veel meer verdient dan, uh, dan andere mensen die uh, een hbo-opleiding hebben gedaan en een zeer maatschappelijke verantwoorde functie hebben. En wat ik net al zei, de afgelopen vier jaar is er ook helemaal niets aan loon toegevoegd. En dat betekent gewoon dat mensen vier jaar lang al de inflatie mis hebben gelopen. Nou, maar goed, jullie hebben ook oog voor de actuele situatie natuurlijk, want het gaat niet zo goed bij die dagbladen. Dus ja, dat is, daar zitten die werkgevers natuurlijk mee. Ja, dat is, dat is natuurlijk heel relatief. Hè. Uh, op dit ogenblik uh, uh, moeten wij constateren dat er nog geen krantenbedrijf is wat uh, rode cijfers schrijft. Dus er wordt winst gemaakt. Dat komt voor een groot gedeelte ook doordat er uh, de afgelopen jaren fors gereorganiseerd is. En dat heeft de werkdruk uh, voor uh, heel veel journalisten ook uh, verhoogd. Uh, dus zo slecht uh, als, als het af en toe wordt voorgespiegeld is het ook weer niet. Als we kijken naar de rendementseisen die uh, uh, de aandeelhouders aan, aan die uitgeverijen stellen... dan denken we, van daar valt ook nog best wel eens hmm. wat in te verschuiven. Moeten we rekening houden met lege kolommen de komende tijd? Ik bedoel, wordt er actie gevoerd, wordt er gestaakt of, of ja, ja, kom, kom je er toch nog uit? Dat, dat, dat is natuurlijk helemaal de vraag uh, of, je, of er toch weer een opstelling komt... Uh, dat er niet alleen wordt gesproken over het afbreken van, uh, van, van, van rechten... maar dat er ook inderdaad een, een verbetering uh, kan plaatsvinden... Uh, op dit ogenblik uh, uh, zei al, uh, zijn uh, van, van alle kranten uh, uh, zijn de vertegenwoordigers hier uh, nu in Amersfoort aanwezig om te kijken van wat, wat zal ons eindbod uiteindelijk worden. En uh, hoe gaan we dat uh, inderdaad vormgeven om daar ook wat kracht bij te zetten. Goed, nou, dat horen we dan uh, op termijn. Dankjewel voor nu, Mark Vis van de NVJ. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag is de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vijf jaar geleden op 1 december 2006... zond RTL 4 de allerlaatste aflevering uit van Baantje De serie gebaseerd op de boeken van oud-politieman Appie Baantjer... was twaalf seizoenen lang een grote hit voor deze zender. RTL 4 dus. In een uitzending van Profiel vertelde Appie Baantje... over de verschillende vertolkers van De Kok met COCK. Want Piet Reumer was niet de eerste die de knorrige regisseur tot leven bracht. Ze wilden toen een film maken, een grote speelfilm. Henk Bos was de producer. En die kwam dus met, met, met uh, Joop Doteren binnen. En uh, ja, toen moest je wel even denken om daar een De Kok figuur in te denken. En uh, ik had het alleen is veel terecht over de hoofdpersoon. Maar ik heb toen mijn gezicht voor Joop voor ja. Ja, ja, ja. En voor Ron hè, die speelt verletter. Mijn naam is de Kok met CSU Kijk, regisseurbureau staat. En later is dus, uh, weet hij, Peter, Peter Reumer is dus begonnen om er een serie van te maken. Hè. Voor tv. Voor de tv, ja. En uh, toen zag ze ook naar, naar een hoofdfiguur en toen kwamen ze met.. Uh, met uh, Piet Reumer. Nou, dat, is meteen, dat was de kok eigenlijk, in mijn gevoel. Hè. Fantastisch mooie man. Baantje won in 1997 de televisiering. En uh, dat was al de derde voor Piet Reumer. Want uh, die had hij ook al eens een keer gekregen voor stiefbenen en Zoon. En het schaap met de vijf poten. Lunch met Jurgen van den Berg. Schrijvers die graag willen weten hoe populair ze zijn... Die kunnen vanaf nu dagelijks hun populariteit bijhouden in de social media top 50. En de telefoon is Manon Burger van Bertram en de Leeuw uitgevers. Dat is een beetje de drijvende kracht en bedenker van deze lijst. Goedemiddag, mevrouw Burger. Goedemiddag. Er zijn al heel veel lijstjes. Hè? Waarom is deze zo speciaal? Nou, omdat dit een veel dynamischer lijst is. Het is een uh, lijst van wat er leeft op internet... op het gebied van schrijvers en boeken... Uh, en dat is een lijst die dagelijks uh, ververst wordt... in tegenstelling tot de vele lijstjes die je in kranten en tijdschriften staat, ziet... Uh, waarin de verkoop uh, ja, uh, ja. gezien wordt. En dat is veel statischer. Maar de, laten we zeggen, het criterium is nu de reuring op internet. Uh, dat bepaalt hoe hoog je staat in, uh, in de lijst. Het is de reuring eigenlijk op de social media. Uh, dat zijn natuurlijk de bekende uh, plekken als Twitter, Facebook, Hives... Uh, maar er zijn ook heel veel uh, blogs en sites waar mensen, het grote publiek, kan reageren uh, over, uh, op boeken, hun mening kunnen geven. En al die meningen die verzamelen wij en daar maken wij een ranglijst van. Dus laten we zeggen, een, een wat oudere schrijver die niet zo thuis is op Twitter en, en, en, en totaal geen Facebook heeft, die uh, zal op die lijst nooit hoog komen. Ondanks dat hij nou... misschien een fantastische schrijver is. Dat is niet helemaal waar. Uh, als er maar over je gesproken wordt, je hoeft het zelf niet te doen. Dat kan soms wel helpen, want als je zelf zult hebt, dan reageren mensen op je. Uh, maar een voorbeeld dat ik kan geven is bijvoorbeeld uh, Hella Haase, die in uh, september en september overleed. Mm -hmm. Zij heeft een aantal daarop een gestaan... omdat er na aanleiding van haar overlijden heel veel over haar gesproken werd online. Dus het eigenlijk een soort literaire trending topics. Een trending topic, niet alleen literair. Het is zowel uh, de romans, maar ook de non-fictie. Maar het geeft inderdaad het een soort van thermometer... van waar heeft men het nu over uh, op internet. Want als we nu even naar de top drie, drie kijken... dan staat daar op één Wilfred Genee, uh, de ja. sportpresentator... die een boekje over zijn uh, dochter heeft geschreven. Arie Boomsma ja. Ja. Uh, met zijn roman. En, en Jan Mulder op drie. Ja, nou ja, dat zijn eigenlijk uh, drie voorbeelden van mensen... die op dit moment niet in uh, de bekende bestseller 60 staan. Arie Boomsma heeft een roman geschreven. Uh, hij is daar over bij een aantal televisieprogramma's geweest er is ook bekend geworden dat zijn boek verfilmd wordt. Uh, gisteren stond hij op één. en dan zie je dat dat soort mensen die springen dan omhoog. Ja. Ja. Maar de marketing zeg maar om je persoon heen of om je boek heen is wel belangrijk om hoog te komen in deze lijst. De marketing, zou je het zeggen, het is vooral, uh, ja, hebben mensen het over je? Dat is inderdaad van belang. Ja. Oké okay, Manon, dankjewel. Uh, de dagelijkse top 50 is te vinden op uh, www.socialmediatop50.nl en het weekoverzicht. Sorry. En in het parool. En in iedere het parool. Maar dat wou ik net gaan zeggen. En op de site. <laughs> dat wou ik net gaan zeggen. En het weekoverzicht staat iedere donderdag in het parool. Zoals Manon Burger dus net al zei. Uh, dankjewel, hè? Ja hoor, graag gedaan. Zometeen in het Media 2. Kees en Kees Boman en Kees Schaapman. Nu Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. Een bestuurslid van auteursrechtenorganisatie Buma Stemra... heeft tijdelijk zijn werk neergelegd omdat hij in opspraak is. Zijn integriteit staat ter discussie door een uitzending van Ponius, Daarin was te zien dat het bestuurslid geld wilde... van een componist in ruil voor hulp. Buma Stemra zegt dat als de aantijgingen kloppen... er sprake is van een verwerpelijke gang van zaken. Bij het Gelderse plaatsje Randwijk zijn vorig jaar niet één... maar twee babylijkjes gevonden. Dat is vandaag bekendgemaakt. In september vorig jaar werd bij Randwijk een dode pasgeboren baby gevonden in een vuilniszak. Een maand later werd nog een dode baby gevonden, familie van de eerste. Maar het OM maakte die tweede vondst niet bekend. In China is voor het eerst in bijna drie jaar de industriële productie gekrompen. Volgens China komt dat door de tragere groei van de wereldeconomie. Er zijn minder nieuwe orders, zowel vanuit China zelf als uit Europa en de VS. En de Verenigde Staten willen de diplomatieke betrekkingen met Burma herstellen. Minister van Buitenlandse Zaken Clinton heeft dat gezegd in Burma. Amerikanen zijn voorstander van hulpverlening aan het land. En er komt na twintig jaar overleg over het uitwisselen van ambassadeurs. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van weeronline. Het is bewolkt met heel plaatselijk een beetje zon. In het noorden en westen komen buien voor en ook in Limburg valt neerslag. Er staat een stevige zuidwestenwind. In het binnenland is de wind matig tot vrij krachtig en langs de kusten op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind (windkracht 6 of 7). Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt en neemt de kans op buien verder toe. De meeste neerslag valt in het noordwesten van het land. De wind draait langzaam naar het westen en neemt in kracht af. De middagtemperatuur ligt tussen 9 graden in het noordoosten en 12 graden in het zuidwesten. Vanavond en vannacht valt in het hele land regelmatig regen. Morgen begint de dag bewolkt en regenachtig. In de middag blijft de neerslag beperkt tot een enkele bui. Af en toe breekt de zon dan door. En bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het 9 of 10 graden. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, politiek commentator en presentator hier op Radio 1, Kees Boonman. En Kees Schaapman is er ook, freelance journalist, voormalig hoofd van de VPRO Radio. Laten we even beginnen met die uh, zaak die ook net in het nieuws nog even voorbij kwam: die uh, bestuurder van Buma, Stemra. Uh, Poonieuws had een uh, interview uh, gisteravond met deze man. Nou, het was niet echt een interview, het was een een actie met iemand die hem uh, belde. En nou ja, daar heeft hij al, al zijn ontboezemingen gedaan. Um, je hebt dat gesprek net gehoord, hè, Kees? Ik wat heb ik, ook, net wat ja. ik had met, met Rutger Kassekum ja. van Ponews. Um, ze hebben die man gebeld zonder te zeggen dat het werd opgenomen. Rutger zei, ja, dat, dat is echt belachelijk dat je dat überhaupt aan mij vraagt... want dan zou hij nooit antwoord hebben gegeven. Wat vind jij van zo'n uh, methode? Ik, ik, heb het, ik hoorde het net. En het pijnlijke is: ik ben geen, geen bewonderaar van Rutger van Kassikum. Maar ik vond dat hij in dit geval het goed gedaan heeft. Dat, dat uh, bewijzen van uitzondering. Uh, hij had alle reden om. Normaal maak je als journalist bekend en strijd je met open vizier. Tenzij, uh, tenzij er duidelijke redenen zijn om dat niet te doen. En in dit geval waren die er. Het uh, is een beetje het doel, heilig de middelen. En je weet pas wat het doel is als je het bereikt hebt. Maar als je ziet wat hier uitkomt. Wat toch een hele vreemde ja. affaire is. Het gebeurt natuurlijk in consumentenprogramma's ook wel inderdaad. Ja. Dat, dat kassa of uh, radar, die gaan dan, die laten iemand uh, in feite de kastanjes uit het vuur halen. Maar dat wordt natuurlijk wel gefilmd. Want als ze zelf binnenkomen met hun camera, dan... Ja, en, en het, het, de reacties die opkomen, die zijn altijd op flauwe manier. Bij de geschreven journalistiek wordt er altijd meteen geroepen. In dit soort gevallen, het is uit zijn verband gerukt. Ja. En als het radio of ja. televisie is, wordt er gezegd, dan wordt fout geknipt. Ik, ik weet maar één geval in een diep, diep, diep verleden... met Pieter Sturms, toen nog journalist die ook via een, uh, uh, die methode een, een wethouder in Bergen op Zoom aan de kaak stelde... en later bleek dat Pieter Sturms helemaal niet had geciteerd... wat er op de banden stond, maar daar een eigen verhaal had van gemaakt. Dat heeft hem toen ook een heleboel geld gekost, want hij is veroordeeld door de rechter. En als in dit geval op zo'n manier geknipt zou zijn... Dan zou ja. Buma stemmen ja. en de betreffende man meteen naar de rechter moeten lopen. Ponius po heeft naar alle betrokkenen gezegd van je mag komen luisteren... en dan zul je horen ja. dat wij uh, gewoon natuurlijk wat pauzes eruit hebben geknipt... maar niet, in ieder geval niet in de essentie van het gesprek. Uh, Kees, een, een scoop van Ponews. Uh, ja, niet altijd door iedereen serieus genomen. Nee, terecht. Ik vind dit een, een journalistiek uitstapje dat ze gemaakt hebben... wat geprezen moet worden. Moeten ze vaker doen, journalistiek bedrijven. En ja, dit is een hele specifieke voorbeeld... Uh, ja, in, in, in, volgens de regels, hè, ook van de Raad voor de Journalistiek... overigens door, door uh, uh, Poont niet echt omschreven, uh, tenminste dat zeggen ze altijd... moet je met open visieren journalis journalisten je, uh, iemand tegemoet treden. Uh, maar in dit geval, ja, het doel heiligde middelen, wat Kees zegt, uh, is natuurlijk waar. Het, het belang om dit boven water te krijgen is groter... Dan uh, zeggen dat je journalist bent, en al helemaal uh, zeggen dat je Rutger heet. Want dan snap ik wel dat je ophangt. We kunnen nu deze uitzending zeggen: Ik ben het wel met Kees eens. Ja, <laughs> ja, ik ben het met Kees eens. Ja, dat is makkelijk. Nou, kijk of, of jullie het volgende onderwerp ook eens zijn. Gisteren werd door Kamerlid uh, Marleijne van Torenburg een ongewoon onderwerp aangesneden in de Tweede Kamer. Het paard van Sinterklaas namelijk is vermist. Ja. En het opsporen is dat van. Wat die gevonden? Ik, ik, oh. ik, ik kijk even op teletext. Nee, ik zie het er nog niet bij staan, Kees, helaas. Okay. Um, maar in ieder geval, die, die arme Amerigo, die moest dus uh, opgespoord worden. Dat zou ook prioriteit moeten krijgen. Minister Opstelt reageerde, zelfs in dichtvorm. Um, zijn we gediend van dit soort frivoliteit in ons parlement? Nou, ik, ik hoorde laatst dat de euro op springen staat. En dat wij economisch-financieel aan de rand van de afgrond staan. Maar ik geloof dat het in Madurodam, oh Den Haag, sorry, uh, gemist is. Dus... Uh, maar goed, nu misschien na deze opmerking vandaag... dat uh, men daar nog een keertje over gaat debatteren. Nou ja, het is natuurlijk... Ja, we vinden het allemaal wel leuk. Maar ik vind dat je dat niet in het parlement moet gaan doen. Ik snap het wel. Iedereen doet gezellig mee. mee en het zal een Sinterklaasjournaal ja. zijn. Maar we zitten daar niet uh, voor het Sinterklaasjournaal. We zitten daar voor het echte journaal. Ja, ook hier uh, ja. ben je het gezegd met Kees Eens. Ik hoop dat ik als een humorloos iemand... Uh, ja, dat je ben het met Je bent het wel met Kees Eens. Het is een beetje... Volgens mij had je in de jaren 50 <laughs> nog wel eens kranten die rond Sinterklaas de koppen in dichtvorm hadden. En dat ja, soort... oh, je bent de, de Weerman deed dat vaak en, ja. bij het journaal. Ja, en daar vind ik dan wel een beetje, weer. Nou ja. jij, jij noemde maar Duodam. Ik moest erg aan, aan, dat moet ik toch al, al bij opstelt aan, aan Rommeldam denken. Dat, ja. uh, uh, uh, heer, uh, uh, uh, heer Olivier. Dat... Zou hij Sinterklaas oh, of zijn? Of heer manis, Bommel, ja. sorry. Is het, ja. die kwalijk. Oh, dat zou hij dat zou volgens ja, mij heel goed zou kunnen. Zijn goed kunnen ja. um, de zwaar bekritiseerde borstkankerorganisatie Pink Ribbon... gaat uh, acties afstoten die kwetsend voor patiënten kunnen zijn. Dat schrijft het AD. Als voorbeeld wordt die zogenaamde Titan Race genoemd. De interim directeur van Pink Ribbon kan zich voorstellen dat zulke jolige acties als uh, grievend worden ervaren. Is dat terecht, uh, Kees Gaapman? Een, een beetje een laf antwoord als ik zeg dat ik niet weet of het terecht is, maar je ziet, je ziet wel sinds, en dat is al heel lang, dat sinds, sinds uh, goede doelen vooral met marketing gediend worden, dat dit over de hele linie is opgekomen... dat het confronteren met de verschrikkingen van honger of oorlog... toch vooral moet gedaan worden, moet er altijd iets leuks aan verbonden zijn. Een prijsje of een wedstrijdje of de tobbe voor Bangladesh. Maar die titel is een sponsorloop, begrijp ik. Nee, het verbaast mij altijd, maar het is een gegeven dat je, ja, dat je nooit mee op, dus. op onderwerpen zelf uh, uh, uh, uh, de fondsen binnen schijnt te kunnen krijgen. Ja. Nou ja, ik ken wel de hoge hakkenrace in ja. de PC Hoofdstraat. Is die over, dus voor een goed doel. Nee, waar ik niet aan meedoe hoor, dat er geen misverstand <laughs> over bestaat. Maar uh, ja, nou ja, ik weet het niet. Het, het is inderdaad wat Kees zegt en inderdaad, ik ben het met Kees eens. Uh, is, is, is, moeten zij heel veel moeite doen om airtime te krijgen, om publiciteit te genereren? En het lijkt bijna uh, out of date als je gewoon een gierrootje van solidariteit krijgt, met uh, duidelijk omschreven dat daar mensen geld nodig hebben en dat je dat dan gewoon uit je gevoel en uit noodzaak overmaakt, blijkbaar doen heel veel mensen dat niet meer. Ja, maar de kritiek op Pink Ribbon was natuurlijk dat zij met al het geld wat ze binnenhalen, eh, maar zo weinig aan onderzoek uitgeven. En, en dus wel inderdaad en een heel gala kritiek. organiseren, zo'n race zijn ze dat dan... Dat is dubbele de... kritiek, als ik het goed begrijp. Aan de ene kant ja. dat, ze, dat ze bijna mensen een schuldgevoel geven die niet vrolijk met hun kanker omgaan. Ja. En aan de andere kant dat ze nauwelijks iets aan onderzoek besteden. Dat ja. zijn twee verschillende kritiek. Nou, ja. Ik denk dat dat wel gevoelig is uh, daar aangekomen. Want uh, we weten ook nog van Foster Parents... waar ook ja. wel eens getwijfeld werd aan de, aan de afdracht... en dat er veel uh, uh, in die bureauladen verdween of voor, voor marketing. En die hebben geloof ik zelfs hun naam moeten veranderen. Ja. Dus, Plan Nederland. Uh, ja, en daar was ook nog de, de salariering van de, de een nieuwe directeur. Daar ja. kwam alles een beetje samen. Ja. Ja. Ja. Dan iets waar het gisteren voornamelijk ook over ging in de media. Minister Van Bijsterveld, gisteren Gistermorgen in de Volksant een uh, groot interview... met een pleidooi dus voor meer betrokkenheid van ouders... bij het onderwijs van hun kinderen. Um, iedereen had het daar wel over gisteren. Um, heeft zijn punt eigenlijk, Kees Booman? Nee, uh, ik vind het namelijk heel raar dat, uh, uh, dat je als minister van Onderwijs... het hebt over hoe nou eenmaal onze samenleving in elkaar zit. We vinden het allemaal belangrijk dat vrouwen gaan werken. Uh, wij vinden het belangrijk dat er uh, opvang is voor kinderen, zodat vrouwen kunnen werken. En als zij daar ook iets over zou zeggen, we moeten de kinderopvang op school en na school beter regelen. Misschien moeten we uh, mensen wel beter betalen, vooral de middenklasse, om sowieso al kinderopvang te kunnen betalen. Dan, uh, dan zou ik het goed vinden. En daarboven, uh, ja, op school hebben we uh, leraren of onderwijzers die daarvoor betaald worden. En uh, ik las dat geloof ik vanmorgen bij Bert Wagendorp in de Volkskrant of ergens anders. Uh, is het de bedoeling dat wij op termijn gewoon ook op school les moeten gaan geven. Omdat onderwijs te duur wordt. Dus het is goed om de aandacht voor te vragen. Het is wel een echt CDA-punt. Dat ja. vind ik goed. Hmm. Hè? Ouders uh, uh, moeten zich realiseren dat als je kinderen hebt, dat je er ook iets voor moet doen. Maar meer uh, de, de economisch-maatschappelijke discussie eromheen moet je er ook bij nou. betrekken. Maar nou, nou, want dat begon gistermorgen met het interview. En, en de hele dag was daar natuurlijk van alles over meningen. Ik zag gisteravond Mirjam Sterk bij Paul en Witteman zitten... Ja, om, het, was, om het ja. verhaal een beetje te nuanceren. En, en vanochtend beetje, ja. in de Volkskrant komt Van Bijsterveld zelf nog een keer erop terug... dat ze eigenlijk niet goed begrepen is. Dan heeft ze het toch niet goed gedaan, misschien. Nee, ik ben het niet helemaal met Kees eens. Want ik, ik oh. vind absoluut dat ze een punt heeft. Met name als CDA-minister. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, en ik begrijp alle, alle gedoe omheen wel, maar ik, ik vind dit... Uh, uh, uh, een, meer een politiek item dan 130 kilometer rijden, eerlijk gezegd. Het, het, het, uh, uh, ja, als vvd, je van eh? de crash moet, moet je wel zo hard, hoor. En <laughs> op tijd op je werk zijn. Maar dat is het punt van de VVD. Nee, maar dat bedoel ik... De, je, je, kan dit van de CD, je moet dit bijna van een CDA-minister verwachten. Dat ze deze... Dat ze, ja, uh, nee, zo dat zo uh, is... Uh, ik het de visie past helemaal Zeker. binnen de visie van die partij. Zeker. En dat het CDA... Of het ongelukkig uitpakt, daar heb ik het niet over. Maar dat je dat je als CDA-minister nu ook wil profileren op dingen die, die tot het... het hey, Oké, okay, dus op zich een goed punt, maar misschien niet, niet even goed uh, over het voet liggen gebracht. Laten we even luisteren naar gisteravond, want ze was zij bij een nieuwsuur te gast... en dan werd ze door Twan Huis behoorlijk aangepakt. Kleistuk. En dan zegt u aan het slot van het interview... bij het voortgezet onderwijs van mijn kinderen had ik steviger betrokken kunnen zijn. Ik had het toen heel druk, maar iedereen heeft het druk. Ik had wel een oppas, die betaalde ik, en die was buitengewoon actief op school. Leesmoeder, van alles en nog wat, een soort plaats vervangende ouder. Mevrouw wel oh. met alle respect, dat maakt dat interview en dat plan van u volkomen ongeloofwaardig. Want u geeft nee. dus zelf aan dat nee. u zelf niet in staat was ja. om uw kinderen de aandacht te geven die u nu verlangt van de ouders van u. Is dit terecht? Want dezelfde uh, discussie in Zuid-Afrika was fout. Uh, ja, dat mocht je alleen maar zeggen dat je er geweest was, bewijzen. Ja, van. nou, het is natuurlijk een beetje flauw kijken. Uh, het zou een punt hebben als beide kinderen. Ik heb niet gecheckt, hoor, voor deze uitzending aan de injectienaald zouden hangen. <lacht> en uh, dan heeft ze het uh, inderdaad niet goed gedaan. Dat zij... is juist des te meer bewijs dat ze die oproep. Die ze... Ja, <lacht> nee, maar <lacht> zij zegt, zij dat heeft zij geeft daar natuurlijk antwoord op. Van ik heb dat niet goed gedaan om aan te geven dat zij net zoals al die andere Nederlandse moeders en ouders is dat zij het liever iets anders had gedaan. Maar ik, dus in die zin vind ik dat een, een beetje hard aangezegd. Ze heeft het in die zin goed bedoeld, alleen mijn punt is... als je hierover begint, dan moet je het ook over het andere verhaal hebben. Waarom eh, hebben ouders zo weinig tijd voor die kinderen? En, eh, en daarom boven, ik vind dat ouders niet op school... Uh, ook nog eens een keer moeten opvoeden. We hebben de school niet voor niks uitgevonden. Uh, ja. um, Kees, maar nog even op zich. Dus een, een, jij zegt een prima punt. Dat, uh, met name ook vanuit de CDA-koker. Uh, en, en zit er een grote plan achter? Want ze zitten natuurlijk heel moeilijk met die peilingen. Het gaat niet zo goed. Dus dit is een punt waar ze zich op kunnen profileren? Ik vrees van niet dat, dat er een plan achter zit. Maar dat weet ik niet. Dat. dat uh, uh, um, uh, ik ben het wel met Kees eens dat als je zo'n punt brengt... Dan, dan zou je het moeten uitwerken verder en in een breder kader... van hoe je dan de samenleving ziet waarin dit zou kunnen... waarin hiervoor ruimte is. Dat zou je mogen verwachten dat dat er achteraan komt of dat dat erbij komt. En als dat plan erachter zou zitten, dan, dan lijkt mij dat ik weet niet of het heel slim is, maar heel legitiem en, en, en politiek verantwoord als het CDA dat doet, als ze zich op deze punten ja, proberen te nou ja, populeren. Ik, ik, ik, ik denk dat ze nu zeggen dat er een heel plan achter zit, ik omdat wij dat er zo op, op reageren. reageren. Al die het, is, uh, die. het is heel goed neergezet. Twee weken geleden zei ze dat ook al bij Troskamerbreed. Uiteraard moet ik daar hier even aan refereren. Het heeft nu meer gevolgen. Als zeg je het zelf. Ja, nou ja, goed. Nee, maar het is, uh, meer om. Zeg, gisteren in, in bij Paul um, Witman iets, iets opmerkelijk. Die zei, ja, god, als, uh, als uh, oude Moeders last hebben, van uh, geen tijd hebben voor de opvoeding... dan moeten ze maar minder gaan werken. En dat is nou precies het punt. Daar, daar mm. gaat het over. Dat kan niet. Dat, dan, dan moet je zorgen dat mensen beter betaald worden... en meer mogelijkheden hebben. Alleen één ding positief over het CDA, dat moeten we wel zeggen. Het CDA is ooit begonnen over de rol van het gezin. In de tijd nog van Heerma. Heerma zaliger inmiddels. En toen lachten wij allemaal het CDA uit. Want wij vonden dat uh, niet meer van deze tijd. En later is het nog... Issue geworden. Ja, dat de bouwkinderen de toch ook normen zeker, en waarden? Zeker, uh, ja. normen en waarden en fatsoen moet je doen. Nou, dat klonk een beetje uh, slimielig. Maar er zijn toch allemaal wel dingen waar we nu gewoon uh, een nota van nemen. En dit is een punt wat inderdaad goed is dat er een discussie over staat. Hoe voeden wij onze kinderen op en welke mogelijkheden hebben wij daar wel voor? Goed. Jullie waren het veel eens. Ja, Kees, dank je wel. Ja, uh, Kees. Ja. Kees en Kees. Kees Boman en uh, Kees Schaapman, hartelijk dank. Zometeen in de Nationale Nieuwsquiz. Josien Wolthuizen die komt uit Utrecht, studentjournalistiek... dus die moet iets van het nieuws weten, volgens mij. En Dit is weer een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Die heet Plus, het is van Ed Sheeran. En dit is zijn hit van dit moment, The 18. White lips, pale face, breathing in snowflakes... Burnt lungs, sour taste...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 John heeft zich een beetje over hem ontfermd. En een mooi verhaal is dat Elton nog elke week... alle nieuwe cd's koopt die uitkomen. Dat doet hij dan drie keer voor zijn drie huizen die hij heeft. En die Ed Sheeran zat er ook bij. En die vond hij zo prachtig dat hij hem onmiddellijk opbelde. En zei, ik vind jou goed, zei Elton John dus, tegen Ed Sheeran. Heb je zomaar Elton John aan de telefoon. Hij heeft Radio 1 CD deze week, en uh, dat album heet uh, Plus. Ik ga uh, door met uh, Josien Woldhuizen. die is 19 jaar en komt uit Utrecht. Ja, klopt. Utrecht, mijn startje. Um, studie journalistiek doe jij, dus je moet iets van het nieuws weten. Ik hoop het. Wat, wat wil je uiteindelijk gaan doen in, in dit vak? Mm, nou, Ik twijfel nog uh, tussen schrijven of uh, radio. Ah, maar okay. televisie, ja, televisie is ook mooi. Ja, ik weet nog. Niet. Ik zit nog in het tweede jaar. Oh, ja. ik doe nu nog alles. Dus. Uh... Ja, nou, dat is goed. Dan kan je een beetje kijken wat, wat, wat je het beste past. En misschien ja. gewoon tegenwoordig moet je echt multimediaal ongeveer zijn. Dus. Uh... Uh, dan is het allemaal mooi meegenomen dat je die basis hebt. 60 punten, dat is de uitdaging. Want dat is de hoogste score tot nu toe. Dus daar moet je in ieder geval overheen. We gaan uh, eerst de nieuwsfactor bepalen. Aanspreken van leraren met je en jij is niet meer van deze tijd. De Nationale Nieuwsquiz. Ge jij en ge jou in de klas. Ik zit in de klas en ik merk dat ik sta. Nou ja. Zeg maar meneer Jansen. Ben je toch super knap? De zeg maar meneer Jansen motie. Het idee is dat zo gezag wordt herwonnen. Er is niemand zo knap. Kamerlid Beertema heeft gisteren de zeg maar, meneer jansen motie ingediend. Docenten moeten volgens hem met u worden aangesproken. Van welke partij is deze Beertema? De PVV. Dat ja, is goed. Zij heeft zelf 34 jaar in het onderwijs gewerkt en noemt het geju en gejouw jaren 70 gedrag. Vraag 2. Andere partijen die honden dat plan weg, met name omdat een aantal PVV'ers zelf niet bekend staat om hun nette omgangsvormen. Welk D66-kamerlid zei tijdens het debat het volgende? Zou je bedrijfspoedel of islamitische aap mogen zeggen in de klas? Pas. Weet je niet? Nee. D66? Was is de bekendste d 66 Eh, uh, pas, sorry. sorry nee. nou, ik weet ook niet eens of het de bekendste is eigenlijk. Uh, Boris van der Ham was ja. het namelijk. Andere PVV-affaires, uh, nou ja, die, hebben, die hebben natuurlijk wel meegemaakt in dat brievenbussenplassen. Trouwens, hij citeerde die islamitische aap, die, dat citaat was niet helemaal terecht van hem. Want er werd toen gezegd, de islamitische aap kwam uit de mouw. Maar toch. Um, dan vraag drie. Ingegrepen um, ingrepen van de politiek in het onderwijs... die leiden vaak tot heftige reacties. Begin jaren tachtig is er veel veranderd. De wet op de studiefinanciering, het verkorten van de studieduur... en het, de miljardenbezuinigingen zijn toen ingevoerd. Hoe heette de toenmalige minister van Onderwijs... die het werd van grote studentenprotesten... en zelfs ook een klap heeft gekregen? Pas. Geen idee. Nee, hè? Ik kom zelf van twaalf jaar later. Dus. Dat is voor jouw tijd. Ja. ja. Misschien had je het gehad ergens bij een lesje geschiedenis. Wim Deetman was het. Nee, geen dat weet. was van 1982 tot 89 minister van Onderwijs in het kabinet Lubbers. Nu is hij voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar het misbruik in de katholieke kerk. Vraag 4. Geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Nou ja, maar stel dan in ieder geval zo'n vraag wat ik ervan vind. Ja, maar als jij jouw mening gaat, ga jij voor de kamer staan. Zeg jij wat jij ervan vindt. Ja, dus mag ik nou mijn woordje doen? Oké. Okay. Nou, ik vind dat we de eerste helft in te laag tempo hebben gespeeld, in te lage versnelling. Gertjan van Beek, trainer van AZ. Ja, dat is goed. Hij was niet vrolijk na het 0-0 gelijk spel tegen Malmö. De ploeg uit Alkmaar is nog steeds niet zeker van de tweede ronde van de Europa League. Vraag 5. Welke andere Nederlandse club is wel zeker van die tweede ronde... en is als enige Nederlandse poolwinnaar uh, doorgekomen in die Europa League? PSV. En dat is goed. Zit goed in de sport. Eindhoven de wonde thuis met 3-0 van Legia Warschau. Laatste vraag dan. Maximaal vier punten. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. We willen zometeen een naam horen. En als je het weet wie het is, dan moet je onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Van mijn trots is weinig meer over. 3. Via de gevangenis kwam ik op het plus terecht. 2. Ik nam het op tegen Mark Rutte, maar hij won. 1. Naar nu blijkt, polster Gerrit zal mij in 2007 nog ja, geweest. Uh, stop. Moest ik zeggen, toch? Ja, ja. Sorry. Je zat al bij het laatste punt, dus ja. zeg bij wie is het? Rita Verdonk. Ja, dat is goed, inderdaad. Vandaag werd bekend namelijk dat Gerrit Salm haar in 2005 uh, heeft gepolst... ...2007, moet ik zeggen, voor uh, het burgemeesterschap van Rotterdam. Uh, dat vertelt haar oud-campagneleider Kai van der Linden vanavond op... in een tv-programma. En verdonk zou daar hard om hebben gelachen toen dat aanbod uh, kwam. Um, trots op Nederland? Ja, daar is niet veel van over. Uh, dat was de eerste aanwijzing. Ze was onder meer werkzaam in verschillende gevangenissen... voordat ze in de politiek kwam. Nou ja, die strijd in de VVD is ook bekend hè, tussen haar en Rutte... die uiteindelijk door Rutte werd gewonnen. Ja. Je komt op vier. Dat betekent dat er uh, zometeen vijftien minimaal nodig zijn... om gelijk te komen. Zestien, dan win je. Oké. Okay. Ik ga geen ja en ik ga geen nee zeggen. Ja. Ik ben het niet eens met de stelling. Ik ben het wel eens uh, met de stelling. Nou, ik ben misschien wel erg radicaal. We moeten natuurlijk bezuinigd worden, maar wel op een eerlijke manier. Dit is dus eigenlijk het paard achter de spannen. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... De oproep van minister van Bijsterveld aan ouders is betuttelend. Nou, We hebben er net ook uitgebreid over gesproken in het mediaforum.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 ik zei net al, dan win je. Maar dat is natuurlijk nog maar de vraag. Want we krijgen morgen nog een kandidaat. Maar in ieder geval, als je 16 vragen goed hebt, dan ga je voorlopig aan de leiding. Okay. 60 punten, dat is de te kloppen score. Bij 15 vragen goed hebben we gelijke stand. Dus dan wordt het nog helemaal spannend. Maar eerst maar eens kijken hoe ver we komen. Uh, 90 seconden de tijd, als je het niet weet, pas roepen. Ja. En het uh, handigste is om het antwoord gewoon na de vraag te geven. Dat ja. zeg ik er maar even bij voor de luisteraars die daar vaak over bellen en zeggen van, dan wordt het voor ons onverstaanbaar. Dus gewoon wachten tot de vraag gesteld is en dan het antwoord geven. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Het gratis reizen met het OV gaat op welke datum niet door? 5 december. Dat is goed. Het stutten, die het, inkorten van een parkeergarage, het instorten van een parkeergarage... in welke stad moeten voorkomen, werken niet? Pas. In Heerlen is dat. Wie ontvangt dit jaar de Machiavelli-prijs? Uh, maxima. Goed. Welke vakbond wil actie voeren bij autofabriek Netcar in Born? FNV. Welke FNV-bond... Uh, geen idee, pas. Jury moet er naar kijken. Bij welke motorclub heeft de politie invallen gedaan? Dat Is goed. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft wat voor praktijk in Amstelveen gesloten? Montygenispraktijk. Mm, dat is een tandenbleker. Ja. Welke goede doelenorganisatie wil stoppen met de tietenrace? Pinkribben. Dat is goed. Welke stad gaat beginnen met de bouw van de dubbellaagse A2-tunnel onder de stad? Utrecht. Dat is Maastricht. Wie wil oh. meer aan de macht komen bij voetbalclub AC Milan? Berlusconi. Dat is goed. Wat voor centrales mogen er van de Raad van State toch komen? Kolencentrales. Dat is goed. In welke stad zijn gebouwen ontruimd omdat er in de portieken asbest is gevonden? Rotterdam. Goed. Na de uit de hand gelopen verbouwing van welk Amsterdams museum... komt voorlopig geen onderzoek? Stedelijk museum. Dat is goed. De stalker van wie heeft een voorwaardelijke celstraf van drie maanden gekregen? John jubank Dat is goed. Op welke snelwegen werkte vanmorgen de meter, matrixborden niet... en er stonden lange files? A27. Goed. De demonstranten van wat willen hun kamp op het beursplein verkleinen? Occupy Amsterdam. En goed. Op wat voor soort vogel mag van staatssecretaris Bleken toch niet gejaagd worden? Pas. De smient. In welk Europees land staakten gisteren 2 miljoen mensen? Londen. Welk land? Uh, groot brittannië Ja, dat is goed. Met de plaatsing van wat bij de Nederlandse grens... is Duitsland helemaal niet blij? Met uh, cameratoezicht. Die camera's die zitten er ook nog bij... Um, FNV is goed gerekend. Maar hoeveel zijn er nu goed in deze laatste ronde? Mag ik het nu horen van de jury? Moesten er 15 zijn, hè, voor gelijk? Helaas. Het is net niet gelukt, man. Nee. Uh, 13 zijn het, dan zie ik. Nou, dat is niet genoeg inderdaad. Ik vind dat je toch in die tweede gedeelte goed gerevancheerd hebt. Want je wist echt heel veel. Dus uh, knap gespeeld. Um, 13 vragen goed, maar het is niet goed uh, genoeg om over die 60 punten heen te komen. Dus je krijgt van ons de normale prijzen mee. De kaarten, voorbeeld: geluid, de lunch, radio, de mok en de broodtrommel. Ik ben nou hartstikke blij mee. En mee naar college nemen. En wie weet zien we je binnenkort in dit uh, prachtige vak. Ja, dankjewel. We gaan zo meteen praten over de top 2000. Uh, hij komt er weer aan tussen kerst en oud en nieuw natuurlijk. Heel Nederland luistert dan zo'n beetje naar die top 2000. Maar hoe houdbaar is de top 2000? Ze hebben er over 20 jaar nog zo druk mee. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, Ik geloof in de mensen. En CRV. In Alpium, het cultuurmagazine van Radio 1. Deze week acteur Dokters van Leeuwen, topambtenaar en sprookjeschrijver. Er was eens in een land hier niet eens zo ver vandaan. Cabaretier Richard Groenendijk. Maar mag ik dan misschien wel tegen een klootzak zeggen dat hij politieagent is? Jeroen Grabeer over zijn schilderende familie. Ja, mijn vader verdiende wel eens waar geen droge boterham met zijn schilder. Verder live muziek van de Wereldband. En we zijn bij de première van Jeroen van Meerwijk. Radio 1. Opium. Zaterdag tussen half drie en half vijf. Rechtstreeks vanuit Carré. Kom langs of luister. Het nieuws van alle kanten. Als u nu lid wordt van de VARA voor maar 8,50... kunt u een cadeau kiezen dat veel meer waard is dan die 8,50. Bijvoorbeeld een DVD-box Overspel. De waarde van... 24,99. Ja. Dus ga snel naar vara.nl, word lid voor maar 8,50, kies uw cadeau met overwaarde en maak bovendien kans op mooie prijzen. Vertrouwt in een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spa Online rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten in de keuze voor een ziekenhuis. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de spaar-online rekening met een rente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Promovendum vindt dat je moet claimen omdat het nodig is en niet omdat het kan. Het zijn feestdagen bij NRC. Daarom nu niet voor 99, maar voor slechts 49 euro de exclusieve Blue Note Jazz Box. De 15 beste Blue Note Jazz albums plus 15 spannende biografieën. Ga snel naar nrc.nl/slash jazz. En Promovendum vindt dat een goede zorgverzekering niet duur hoeft te zijn. Wij zijn Promovendum en bieden aan hbo'ers, academici en hoger personeel... de voordeligste en meest complete zorgverzekering van Nederland... voor maar 93,90 euro per maand. Kies voor kwaliteit en kijk op promovendum.nl. Dit is Radio 1.